10 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vandaag 96 overtredingen geconstateerd bij de verkoop van etenswaren op straat. Er werden 23 boetes uitgedeeld, vooral omdat het eten niet gekoeld was. Ze verkocht iemand filet Amerikaan die een temperatuur had van maar liefst 20 graden. Mensen kunnen daar erg ziek van worden. Ook kreeg de eigenaar van een koelwagen met 500 kilo nasi een boete, omdat de koeling niet aanstond. Ook deze etenswaren zijn vernietigd. De NVWA inspecteerde op Koninginnedag op 181 plekken, vooral in de grote steden. Ook gisteren waren er al controles. Toen kregen 9 mensen een boete omdat ze alcohol verkochten aan kinderen onder de 16. In het noordoosten van India is een veerboot met ongeveer 300 mensen aan boord gekapseist. Tientallen mensen zijn omgekomen. Hoeveel precies is nog onbekend. De dodetallen die worden genoemd lopen uit 1 van 30 tot 100. Veel opvarenden worden nog vermist.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 Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper op zingonl slash tv op bestelling. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond. Geen koekhappen, geen zaklopen. Tijd voor een serieuze sport. De derby in Manchester blijven natuurlijk volgen. City tegen United, de strijd om een kampioenschap in Engeland. En we kijken ook nog even terug op gisteren. Dat doen we met AZ-coach gert Verbeek. Wekenlang stond hij bovenaan. Nu moet AZ zelfs oppassen dat het niet naast Europees voetbal grijpt. Ja, maar jullie doen net alsof, alsof, alsof wij al, al begraven zijn. En, uh, we, we hebben nog twee wedstrijden te gaan. We hebben nog steeds alles in eigen hand. Morgen wordt de boot gepresenteerd... waarmee de Holland 8 goud wil pakken in Londen. Stijfheid, daar draait het allemaal om bij de boot. Als ze in die boot zitten, dan merken ze dat het stijver is, dus ze kunnen eigenlijk ook een snellere respons van de boot krijgen, zodat ze sneller kunnen corrigeren om een goed ritme te vinden. Daar hoort nog wat uitleg bij en dat krijgt u zometeen. Jork de Bruin en Inge Jansen proberen zich nog voor Londen te plaatsen. We hebben het over schoonspringen en ze moeten er veel voor laten, maar de kick van een goede sprong is enorm. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik uh, tijdens wedstrijden gewoon uh, rillingen over mijn hele lichaam kreeg na een sprong. Dat je eigenlijk gewoon Voelt dat het goed zit op het moment dat je door het water heen glijdt. En verder hebben we ook nog boksen en volleybal kort om genoeg te doen tot 11 uur in Langste Lijn. En zoals gezegd, we volgen ook Manchester City tegen Manchester United. De tweede helft is begonnen. Ronald van der Geer. Twee ploeg uit één stad die strijden om het kampioenschap. Kort gezegd, het is 1-0 voor Manchester City. Net begonnen aan de tweede helft. En die goal viel in de extra tijd van de eerste helft. Uit een corner van Silva, hij mocht er twee nemen. De eerste werd niet zo heel goed verdedigd door Manchester United. Vervolgens mocht de Spanjaard nog eens aanleggen vanaf de rechterkant. Ja, en toen begon de Compagnie met een wandeling door het strafschopgebied. Hij liep weg bij Ferdinand, kwam uit bij Smalling... Die sprong niet heel erg met de Belg mee. En met een snoeiharde kopbal was de Gea geklopt. En stond Manchester United dus op een 1-0 voorsprong. Kijken of het allemaal anders wordt in de tweede helft. Want wat we hebben gezien is dat Manchester United eigenlijk tegenhield, zich ophield in eigen strafschopgebied. En zo heel af en toe maar zeer spaarzaam in reactie nog wel eens een keer richting de goal ging van Joe Hart. Maar de keeper van Manchester City heeft eigenlijk nauwelijks iets te doen gehad. En Manchester City heeft het initiatief gehad wel wat gevaarlijk geweest. Aguero en de rechtsachter Sabaleta Maar niet echt heel erg grote kansen afgedwongen. Nu een corner van Manchester United die over Joe Hart heen gaat. Aangeraakt ook wordt nog door die keeper. En dus nu een corner voor Manchester United vanaf de linkerkant. Nigel de Jong, even voor alle duidelijkheid, zit op de bank. Daar zit ook Balotelli, de, de, ja, het zorgenkindje van City dat de net drie wedstrijden schorsing achter de rug heeft naar een rode kaart tegen Arsenal maar dus nog niet nodig is in deze opstelling. Komt de corner van Manchester United vanaf de linkerkant getrapt door Nani bij de eerste paal doorgekopt dan zou er geschoten kunnen worden door Gix, maar die wacht eigenlijk te lang. Helemaal aan de andere kant aan de rechterkant. Dan kan er uitverdedigd worden door Clichy. Uiteindelijk gaat de bal richting de middellijn maar wordt hij als laatste geraakt door Aguero en mag Manchester United gaan ingooien. Het lijkt erop dat Manchester United in de, in de tweede helft toch Iets anders wil doen dan in de eerste helft. Het zal ook wel moeten natuurlijk. Want het moet hoe dan ook in deze wedstrijd een uh, doelpunt maken. Daar is United weer met uh, Nani aan de linkerkant nu. Dreigend richting uh, Sabaleta. Nog altijd Nani met een schot dat bij de eerste paal komt. Door Joe Hart wordt gepakt, maar niet in één keer. En die doelman moet hem dan over de achterlijn laten gaan. Pakt hem dan weer op. Kijkt vervolgens naar scheidsrechter Mariner van heb je het gezien? Ja, hij heeft het gezien. En dus weer een corner voor Manchester United. Kort genomen nu Nani aan de linkerkant. Draait, kapt, brengt de bal voor. Wordt weggewerkt uit eigen strafschopgebied door Manchester City. En gaat uiteindelijk richting de middellijn. Daar waren Tevez en uh, verdediger Evra een duel uitwerken, afwerken. Bal gaat uiteindelijk over de zijlijn via uh, de speler van Manchester City. En dus mag uh, Evra de Franse linksachter van Manchester United weer uh, gaan ingooien. Heeft hij inmiddels gedaan. Maar United verliest de bal en dan zou de reactie kunnen komen van Manchester City. Touré vindt Tevez. Tevez weer helemaal terug bij City. Wandelt wat met de bal en bezorgt uiteindelijk aan de rechterkant. Aguero, de Argentijn, bekeken door zijn schoonvader. Sabaleta komt door, komt het strafsomgebied in, geeft een voorzet. En dan is daar het uitgestoken been van aanvoerder Evra. Bal over de achterlijn. En nu dus een corner voor Manchester City. Er gebeurt eigenlijk in die tweede helft veel meer dan in de hele eerste helft bij elkaar. Het is nu City dat wat meer reageert. En United dat het initiatief heeft, hoewel United nu dus terug moet in eigen strafschopgebied. Omdat er een corner van City aankomt. En uit een corner werd dus het enige doelpunt tot nu toe van de wedstrijd gemaakt. Silva, maar probeert het wel probeert nu Lescott, de andere centrale verdediger, te bereiken. Maar de bal gaat over alles en iedereen heen. Nog even voor alle duidelijkheid. United begon met 83 punten aan deze wedstrijd. City met 80. In de wetenschap dat het ook een beter doelstaldo heeft. Dus als City vandaag wint, en gewoon de twee andere wedstrijden ook wint... is City kampioen voor het eerst sinds 68. Zover is het nog niet. We spelen 51 minuten. City United 1-0. We blijven het volgen. Nog even een bericht uit Eigenland. Dick advocaat keert na het EK terug bij PSV. Beide partijen hopen dat later deze week officieel kort te sluiten. Advocaat is momenteel bondscoach van Rusland en gaat met die ploeg naar het EK in Polen en Oekraïne. En daarna zou hij dus coach worden in Eindhoven, waar Philip Cocu mo momenteel interim trainer is. Tussen 1995 en 1998 was advocaat ook al coach van PSV. En ook Mark van Bommel zou op het punt staan terug te keren bij PSV. Speelt momenteel bij AC Milan, de technisch directeur van PSV, Marcel Brands, wil deze berichten overigens nog niet bevestigen. Een jaar geleden een dikke hit voor Daniel Merriweather en Change. Manchester City tegen Manchester United zit dus op voorsprong. En mocht City deze wedstrijd winnen, komen ze in punten gelijk. Heeft een beter doelstaldo, maar hoe ziet het resterende programma eruit voor beide ploegen, Ronald? Manchester United gaat nog naar de nummer 11, Sunderland. En naar Queen's Park Rangers. Dat nog vecht tegen degradatie. Of wat? Nee, laten we even nieuw beginnen. Manchester City speelt nog tegen Newcastle. Daar begint het mee. Dat is de nummer 5. Speelt eigenlijk nog om Europees voetbal. En dat is dus wel een zware wedstrijd. Manchester United gaat naar Swansea. Dat in de middenmoot staat. En dan eigenlijk wel, wel klaar is. En dan vervolgens in de laatste ronde, Sunderland-Manchester United. Sunderland is de nummer 11. En dan gaat Manchester City naar Queen's Park Rangers. Dus zo. Uh, ziet, het er, uh, ziet het er een beetje uit voor uh, de komende weken. Maar goed, beide ploegen zijn, uh, of althans City is erg op stoom. De laatste weken, de laatste drie wedstrijden werden gewonnen met een doelsaldo van 12 voor en 1 tegen. Ja, dat is nogal wat en nu ook dus voor in deze wedstrijd. En dat kan nog wel eens de, de, de definitieve boost geven. Je zou kunnen zeggen dat City een nog net iets zwaarder programma heeft dan Manchester United. Maar goed, dat zal even afwachten zijn. Dus ook maar even afwachten hoe men uit deze wedstrijd komt. Want wat dat betreft is het wel wat gekanteld. Is Manchester United nu toch wel wat aanvallender dan in de eerste helft. En wordt City wat meer teruggedrongen in eigen stadion. Ook op eigen helft. Nu even niet, want Manchester United is op eigen helft. In balbezit met Rooney. Paast de bal naar de rechterkant. Nog voor de middellijn, Nani kijkt wat om zich heen. duurt wel erg lang voordat hij uiteindelijk een afspeelmogelijkheid ziet. En dan is Nasri van achter naar hem toegeslopen. Nou wordt nu City in balbezit gebracht via Leskut. Maar die wordt ook opgejaagd door Park en door Nani. Moet het dus terug naar Joe Hart. En een lange roei dan maar naar voren van de doelman van Manchester City. Komt er op het hoofd bij Manchester United achterin van Phil Jones. En dan kan dus de ploeg in het rood weer overnemen. United dat eigenlijk de spanning zelf heeft teruggebracht. In de Engelse competitie. Terwijl Evera nu met stapjes voorwaarts gaat. en op de helft aan de linkerkant van Manchester City terechtkomt. Want het was gewoon een acht punten voorsprong op stadgenoot City. Totdat er gemorst werd. Verloren van Wigan. Vorige week ja, sensationeel, maar wel gelijk. 4-4 tegen Everton. Ja, toen was het gat. omdat City drie wedstrijden won. ineens nog maar drie punten. Met deze wedstrijd dus nog in het verschiet vanavond bekeken door 650 miljoen mensen in 212 landen. Men is erg bezig met het Engelse voetbal. En natuurlijk met name met deze wedstrijd die door de speaker al werd beschreven als de greatest Manchester game in history. En dat is het ook eigenlijk wel. Ferguson beaamde dat. Heeft eigenlijk nog nooit zo'n beladen derby meegemaakt in de 26 jaar dat hij coach is van United. United overigens nu even met de rug tegen de muur. Want er komt de corner aan van City te nemen door Silva vanaf de rechterkant. De Gea hing daar ook weer ergens halverwege. Maar de bal Wordt weggekopt door Smolling. Wel weer door City teruggebracht. En op goal geschoten door Aguero. In één keer. Maar die bal gaat er dadelijk naast de goal van Manchester United. 57 minuten en een beetje gespeeld. Het is 1-0 voor City. Het was een van de twee toppers in de Eredivisie gisteren. Feyenoord tegen AZ. En zoals u weet wonnen de Rotterdamers met 1-0. Betekent dat AZ nu vierde staat. Wekenlang stond die ploeg bovenaan. Maar nu dreigt zelfs een scenario waarin AZ uiteindelijk met lege handen staat. Onze Joep Scheuder liet op deze Koninginnedag de grachten, tochtjes en andere folklore achter zich. Hij ging naar Alkmaar. En hij vroeg aan trainer Gertjan Verbeek Voorbeek hoe hij nou een dag later terugkijkt op de wedstrijd tegen Feyenoord. Poeh. Nou ja, dat, uh, dat het niet, uh, niet genoeg was... Het was, was niet goed genoeg, was, we waren te voorzichtig, te, te onnauwkeurig om het Feyenoord echt moeilijk te maken. Momentum, is dat weg? Ah, het is duidelijk dat, dat wat in het begin van het seizoen heel erg mee zat, dat dat op dit moment niet mee zit. Gisteren raakte ook weer de lat, Dat was wel een af, afgezwaaide voorzet van, van Simon. Maar je hebt soms wel van die wedstrijden dat die er zo in zeilen en dan een, een wedstrijd, wedstrijd doen, doen kantelen. Nou ja, dat, is, dat, is, dat zit op dit moment niet, niet mee. Hè. Als je kijkt naar het, uh, bijvoorbeeld PSV en, en FC Twente in de afgelopen periode, de laatste minuten. En in plaats van dat je de ja. wedstrijd over de streep trekt uh, en wint of gelijk speelt, uh, ja, dan krijg je de Is daar een verklaring voor? Uh, ale uh, minder alert zijn, uh, concentratieverlies? Dat gaan we te ver zoeken. Ja, nou... Okay, het zal allemaal met elkaar wel te maken hebben. Het zijn allemaal dingen die, die, die ertoe doen. Maar om er nou één uit te halen en te zeggen: daar ligt het aan, daar, daar geloof ik niet in. Het is, het is meer een, de omstandigheid. Je hebt alle sympathie. Jullie hebben de competitie verrijkt. Noem maar op de credits. Ja, gaat het ook irriteren? Ja, dat op een gegeven moment dan, dan nou, is dat nou, wel leuk en aardig. Het gaat in, in topsport om, om winnen of verliezen. En, uh, en je, je wint als je je doelstelling haalt. En doelstelling is Europees voetbal. Nou ja, dat zit er nog wel steeds in. Maar je, je hebt natuurlijk vanaf september op, bij de bovenste twee plaatsen gestaan, een heel lang bovenaan, met een behoorlijke voorsprong. Nou ja, die zie je, die is nu totaal weg. En, en je moet dan flink je best doen, om. Want ik denk dat je gewoon nog twee keer moet winnen om, ja. om, om zeker te zijn van de Europees voetbal. Nsc in Groningen. Ja. Elm, daar is wat onduidelijkheid over. Of misschien niet. Ik heb het niet helemaal begrepen. Hij wordt vader. Dat is altijd hartstikke leuk. Ja. Dus hij slaapt de nacht niet. Ja. Mag ik vragen, heeft hij jou gebeld en zegt ik, ik voel me niet goed of zeg jij van laat maar zitten, hoe gaat zoiets? Nee, de, de, het, was, het, was, het was wat te vroeg, want het zou 13 mei, 14 mei, die speelde eigenlijk helemaal niet. Dus ik had daar nog niet echt een, eh, we hadden wel al doorgenomen als na de conditie, want dan gaan wij misschien naar Keurso. Nou, Dan zou in de tijd zijn de zijn vrouw eh, zou bevallen. Nou, dan hadden we al afgesproken dat hij niet mee zou gaan, dat lijkt mij logisch. Eh, maar het kwam in één keer vroeg. vrijdag begon het en vrijdagavond dus al heel slecht geslapen. En ja, zaterdagmorgen in het ziekenhuis geweest. En uh, is hij wel komen trainen? Hij zei nou, ik kom wel trainen, uh, want mevrouw uh, mag toch weer naar, naar huis toe uh, uh, eind, van de, eind van de ochtend. Dus is hij snel na het trainen naar huis toe gegaan. En, uh, ja, en toen begon het s'avonds weer en toen belde hij mij. En toen heb ik natuurlijk wel met hem uh, rondom de training gesproken over uh, wat als. Nou, ja, en we hebben het maar op ons af laten komen. Hij heeft mij om 5 of 10 gebeld hij dus zei we gaan nu naar het ziekenhuis en uh, ja, dat gaat wel een paar uur duren. Ze dus rekenen niet op mij. En toen is hij met morgens om 8 uur gebeld dat hij weliswaar vader was geworden. Maar dat uh, ze toch tot 12 uur smiddags moesten wachten om voor de huis te komen. En uh, ja. Ja, hij wou daar graag bij zijn en uh, alle begrip. Moeten we het zielig vinden? Nee, nee, alles behalve. Alles bij AZ. Nee, nee, nee, totaal niet. Nee, nee. Is het wel een les of zo voor volgend jaar? Nou, ja, maar jullie doen net of, alsof, alsof wij al, al begraven zijn. En, uh, we, we hebben nog twee wedstrijden te gaan, we hebben nog steeds alles in eigen hand hè, om onze doelstelling te, te verwezenlijken. Ja, dus ik zal, uh, wij moeten proberen om nu in één keer uh, de knop om te zetten... in twee dagen tijd om uh, ter NEC uit... in ieder geval een goede uitgangspositie te creëren... voor de laatste wedstrijd thuis tegen Groningen. Gert-Jan Verbeek in gesprek met Joep Schroder. Wij gaan weer even terug naar Manchester City tegen United. Ronald van der Gier. Net iets meer dan een uur gespeeld. Het is nogal de 1-0 voor Manchester City... door die rake kobbel van Compagnie op slag van rust in de extra tijd... uit de corner van Silva. Manchester United staat toch weer onder druk tegen uh, Manchester City... Dat aanslok begon aan de tweede helft, maar inmiddels toch weer de smaak te pakken heeft. En de meest recente dreiging heeft geuit richting de goal van de Gea. Dat was een voorzet van Touré. Tenminste, het was bedoeld als voorzet. Maar de bal kwam uiteindelijk op de voeten van de Gea. De doelman dus van Manchester United. Ook nu United weer in de defensieve rol. De bal van Agüero naar Nasri. Uiteindelijk komt hij weer bij Agüero aan de rechterkant. Dreigend richting Evra. Nog altijd in het strafstopgebied. Aan de wandel in de as nu. Nou ja, uiteindelijk denkt Nani, nou ik zet hem de voet dwars. En dan is die bal ook los. Is hij weg bij Manchester United. Dan neemt Paul Skols over. En moet Manchester United nu proberen onder druk gezet... Door Manchester City vlak voor het eigen strafstomgebied uit te verdedigen. Nou, dan heeft Skolz uiteindelijk wel het overzicht. Bezorgd de bal keurig aan de linkerkant. Evra kan er nu mee vandoor aan, uh, op de middenlijn. Bal aangenomen door Welbeck. Nieuwe naam. Juist in het veld gekomen voor uh, Park, de oud-PSV'er. En dan uh, Rooney. Die de bal aanneemt rond de middellijn. Verplaatst naar Jones. Dat is de rechtervleugelverdediger. Dan weer naar Skolz. Die dus in het laatste half jaar erbij kwam bij Manchester United. En toen ging het toch echt een stuk beter. Met het helftal van Ferguson. Want het hele helftal, Manchester United, aarzelend begonnen. Aan deze competitie. Niet goed in de Champions League. Daarin uitgeschakeld. Net als tegen Standard City overigens. Nog wel een rondje Europa League overleefd tegen Ajax. Maar er daarna uit tegen Atletique de Bilbao. En Porto overigens was te sterk voor Manchester City. Beide ploegen vol geconcentreerd dus op deze competitie. Die dus een spannend slot kent tussen deze twee ploegen uit één stad. Balbezit weer voor United. Nani, halverwege de helft van City, heeft wat ruimte om een aanval op te zetten. Jones is mee te hoogte van het strafsomgebied. Voorzet vanaf de rechterkant bedoeld voor Welbeck. Maar verdedigd door Lescott. Dan moet er wel een corner worden weggegeven. En mag United die dus gaan nemen in de 64ste minuut. ...van deze wedstrijd. United gewend aan het worden van kampioen. Vier keer in de laatste vijf jaar. En dat is over een City voor het laatst gelukt kampioen worden in 1968. En dat is pijnlijk, natuurlijk. Maar door de financiële injectie zijn deze ploegen inmiddels gelijkwaardig. Giggs neemt de corner hard. Kan hem wegtikken. bal komt bij Rooney aan de linkerkant. Weer een voorzet. Weggekopt nu door Garrett Barry. En dan kan Scholes weer aannemen namens Manchester United. Halverwege de helft van City aan de linkerkant. Oh, Ferdinand in de fout als hij wat erg rustig de bal aanneemt. Aguero zit daar ineens tussen. Maar United kan het balbezit ook niet lang vasthouden. Dat gaat ook voor City. Want Barry krijgt de bal 10 meter voor de middenlijn. Maar kopt hem zo weer in de voeten van Nani. Die is nu weg aan de rechterkant. probeert te combineren met Rooney. Dat ziet er niet heel erg spectaculair uit. Maar uiteindelijk omdat City niet heel erg goed in balans staat... ...komt Nani bijna nog... In het strafzopgebied aan de bal. Het is een mooie wedstrijd die op en neer vliegt. Nou ja, mooi is het niet. Het is met name spannend. Er zijn niet heel veel kansen, maar het is wel vriendelijk. Er zijn weinig gemene overtredingen. Na 65 minuten de ploeg in het blauw beneden al voorsprong. door een goal van de Belgische verdediger, Compagnie. De nieuwe single van die dame die we nog kennen van al die fietstassen in Peking. Katie Malua, overigens geboren in Georgië. Dat krijgt u toch even mee op deze maandag. Mocht u het binnenkort krijgen als die vraagt, dan weet u dat. Uh, we gaan weer even naar Manchester. Ja, uh, United nog steeds op achterstand. Het belang is erg groot in wedstrijd. wedstrijd. Is het al bijna een richtingsverkeer daar, Ronald? Nee, absoluut niet. Want ik vind dat United eigenlijk buitengewoon saai speelt. Buitengewoon degelijk. En helemaal niet zo gevaarlijk is. En uh, Manchester City gaat nu wisselen. Goed nieuws voor uh, de fanclub van Nigel de Jong. Want hij is in het elftal gekomen. Hij komt voor Teves. Ja, dat is een beetje de Italiaanse gedachte van Mancini denk ik. De coach van uh, Manchester City. Consolideren die uh, 1-0. En dus een aanvaller. En echt de spits eruit. Uh, in de vorm van Teves. Ook wel een raar verhaal natuurlijk deze Argentijn En Nigel de Jong erin. TVS was weg in januari. die wilde niet meer. Het regende te hard in Manchester. Had hij maar geen zin meer in. Wilde naar een andere club. Wilde de zon in. Nou ja, is nu weer teruggekeerd. En heeft er alweer in vier wedstrijden drie goals in liggen. Dat was eigenlijk ook wel goed in dit duel. Maar is nu dus naar de kant. Nigel de Jong op het middenveld erbij. En zo probeert City die 1-0 voorsprong verworven in de eerste helft. Door die kopbal van Campanie dus te handhaven. In de wetenschap overigens City nu in, uh, ja, dat het in, in eigen huis in de competitie nog niet verloor. Maar alleen punten inleverde in een gelijkspel tegen Sunderland. Want de schade werd allemaal buitenshuis geleden. Nu weer uh, City weg aan de rechterkant met Jaya Touré. Met grote passen komt hij van rechts naar binnen... maar krijgt hij uiteindelijk net de bal niet mee... omdat er een uh, beentje wordt uitgestoken door Garrick. Garrick naar Scholes en dan probeert United eruit te komen. Nani aan de rechterkant, kort balletje op uh, Jones. Ja, die worden in de problemen gebracht. Nog voor de middenlijn. gaat dan, omdat die balverlies leidt... zijn fout herstellen... En dan krijgt hij een gele kaart, maakt een overtreding op Barry. Die hem de bal dus veroverde en in al zijn ijver ja, een sliding van deze rechtsachter van Manchester United. Hij dus op de bon. Tijd gaat dringen voor United dat met 1-0 achter staat bij City. Is drie minuten voor half elf nog 88 dagen tot de spelen in Londen. Ooit wonnen de Nederlandse roeiers Olympisch goud in de Holland 8. Inmiddels al 16 jaar geleden. Ja hoor, het gaat een gouden plak voor Nederland worden. De eerste gouden plak voor Nederland. Jawel, we hebben er naartoe gewerkt. Ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij gezet en wat een vreugde in die boot daar rechtop staan. Olympische roeigoud was er in Atlanta in 1996. Dit jaar op de Spelen in Londen moet het weer gebeuren. Zowel bij de mannen als de vrouwen. En dus wordt er veel geïnvesteerd. Zo werd het de afgelopen maanden in Duitsland hard gewerkt aan een nieuwe boot. Sandra Klein-Nagelvoort geeft uitleg. Ze is namens chemiebedrijf DSM manager van het project. Uh, we maken een boot... Die stijver is en daardoor gewoon efficiënter in het water is. Om te zorgen dat een boot van 18 meter lang, als daar zoveel kracht op uit worden gevoerd, eh, om daar zo min mogelijk vervorming in te krijgen. En stijfheid helpt daarbij om zo beter en efficiënter door het water te gaan. En natuurlijk met, met futuristisch nieuw materiaal? Dat doen we met onze nieuwste harsinnovatiematerialen en ook de nieuwste hoogwaardige koolstofmaterialen die aanwezig zijn momenteel in de markt. Want dat moet ik me dan voorstellen, dat zou, daar, daarvan zou een special toe gemaakt kunnen worden. Of zou ik dat naar nou zoiets kunnen vertalen? Um, de, een aantal van deze materialen worden ook gebruikt op dat soort platforms. Ja, in Formule 1 of in Space Shuttles, daarvoor kan het ook gebruikt worden. Ja. Wat kan het effect zijn? Uh, als ze in die boot zitten, uh, dan merken ze dat het stijver is. Dus ze kunnen eigenlijk ook een snellere respons van de boot krijgen. Zodat ze sneller kunnen corrigeren om een goed ritme te vinden. Dus als de individuele roeiers, kunnen ze sneller eigenlijk de, de interactie met de boot vinden. Waarbij ze één goed ritme zeg maar, kunnen doorvoeren om daar ook weer efficiëntie uit te halen. Sandra Klein-Nagelvoort van DSM. We praten erover door met verslaggever Erik van Dijk. Erik, goedenavond. Goedenavond. Die boot wordt dus uh, morgen gepresenteerd. Hoe is dit project tot stand gekomen? Ja, het is, het is een van die uh, projecten van DSM. die uh, veel investeren in, uh, in de Nederlandse sportwereld. Um, je kent misschien al de projecten die in 2008 zo succesvol waren. met uh, de Zeilers. Uh, de boot van uh, Berkhout en de Koning was al onderdeel van dat project. En de bobslayers in 2010 kregen ineens een wonderbob samen met uh, Eurotech en DSM. Het is een, een soort uh, nieuwe vorm van of een nieuw wapen in de strijd uh, uh, van de internationale topsport voor Nederland. Uh, grote bedrijven die zich uh, echt gaan mengen met vernieuwing in de sport. En de boot is stijver, dat konden we al horen. Is het nou een geheel andere boot dan we ooit in de roeiwereld hebben gezien? Nee, alles gaat wel binnen uh, de afgesproken marges. Hè. Al die boten... Ja, je kunt daar niet zo heel veel aan veranderen. In de regels staat hoe lang zo'n boot moet zijn, hoeveel het moet wegen en dat soort dingen allemaal. Maar met de materialen die bestaan hebben zij een unieke nieuwe combinatie gemaakt. En ja, dat maakt het wel uniek. Ja, en hoeveel sneller is nou deze boot? Dat is natuurlijk toch de kernvraag. Ja, maar dat is natuurlijk een heel lastig te beantwoorden vraag. Ik bedoel, als je een klapschaatsen hebt en je laat er iemand op schaatsen, wil dat niet zeggen dat hij noodzakelijk ook veel harder gaat schaatsen. Uh, als je de techniek helemaal beheerst, het, het, de boot zal iets anders aanvoelen. En uiteindelijk is het toch aan de, aan de heren die erin zitten om dat goed te vertalen. Maar in ieder geval de mogelijkheid uh, tot beter presteren is er, uh, voor zover ze nu zeggen. Kijk, dat moet, zal zich nog moeten bewijzen natuurlijk uh, straks in een wedstrijd. En ik denk dat wat ook heel belangrijk is, is gewoon het psychologische effect als uh, de acht roeiers straks voelen dat ze in de allerbeste boot zitten... zal ze dat misschien nog net even een uh, zetje in de rug uh, meegeven... of een, een, een tikje extra geven in zo'n uh, Olympische Finale. De beste boot, zo'n stijvere boot dus, heeft dat ook nadeel? Nou, het zou uh, uh, misschien wel zo kunnen zijn... Dat, uh, dat je daar misschien iets meer last zou, van zou kunnen krijgen... van blessures of zo, als je dat niet gewend bent... Maar uh, er zijn nog zoveel uh, onderdelen aan die boot die uh, wat wel flexibeler zijn, zoals uh, de riggers of, uh, of de roeieriemen. Dus daar is nog wel wat, uh, wat in mogelijk. En uh, ik denk niet dat ze iets uh, zullen implementeren waarvan ze uh, een groot risico zullen nemen. Want ze hebben een hele goede ploeg. En uh, ik denk dat deze boot ze alleen maar beter maakt. DSM dus betrokken bij het project. Waar wordt die uiteindelijk gemaakt? Ja, dat is wel een aardig detail. Gemaakt uh, bij Empacher in uh, Duitsland. En laten de Duitsers nu net regerend wereldkampioenen zijn en, uh, en de absolute toppers in het veld der En de Duitse acht, de nieuwe Duitse acht, wordt bij diezelfde uh, fabriek uh, gebouwd. Ja, uh, de boten van de Holland 8, daar dus bij Empacher in, uh, in elkaar gezet. Uh, daar werden sowieso al erg goede boten gemaakt. Maar nu kwam er dus een delegatie vanuit Nederland vertellen wat er allemaal anders moest. Dus even luisteren naar projectmanager Edwin Hendricks. We zijn natuurlijk een hele goede boterbouwer, ze maken de topboten in de wereld. De eerste keer dat we hier kwamen, de fabriek mochten zien en, en, en alle ins en outs konden zien. Toen, toen dachten we zelf ook van, nou dit, dit gaat wel heel erg lastig worden om hier nog wat aan te verbeteren. Dat is echt wel topmateriaal. Maar goed, na, na, na veel testen en twee jaar onderzoek hebben we gewoon gezien dat het toch nog een flinke stap te halen valt. In combinatie met onze nieuwste harsontwikkeling. En dan uh, gekozen voor goede carbonvezels. Maar wat ik al eerder zei, het gaat me namelijk om die, die, om die, om die interactie tussen die twee: de hars en de, en, en de carbonvezel. En daar hebben we de juiste keuzes gemaakt. En is Nederland nou trouwens, Erik, het, het enige land dat het zo doet? Nou, daar liggen nog meer boten ook. Van de Engelsen bijvoorbeeld, die ook natuurlijk goud willen winnen straks in, in Groot-Brittannië. Uh, het is wel zo dat uh, bijna alle topboten bezig zijn met uh, innovatieve projecten. Uh, maar niet allemaal hebben ze een bedrijf als, uh, als DSM achter zich uh, en misschien nog wel die techniek en die kunde. Uh, en het is op dat platform natuurlijk ook voor dit soort bedrijven uh, een echte buitenkans om uiteindelijk te kunnen laten zien dat materialen die zij ontwikkelen voor gewoon auto's en voor uh, normale zaken, uh, dat die onder uh, hoge stress, onder de beste omstandigheden, onder topsportomstandigheden zichzelf bewijzen. En vandaar ook denk ik dat bedrijven als, uh, als DSM daarin stappen om, om dit op deze manier te doen. Nou liggen daar we dus bij Enpach uh, Olympische boten van, van Engeland, Duitsland, van Nederland. Um, is onze uitvinding wel veilig of, of gaat die Nederlandse innovatie straks ook bij andere boten te zien zijn? Nou dat heb ik ze natuurlijk ook gevraagd en uh, uh, daar doen ze een beetje, uh, een beetje lacherig over, maar... Het is natuurlijk zo dat de Britten zelf ook denken de beste boot te, te, te hebben gemaakt. En, en die Duitsers die zijn al uh, jaren succesvol in die achter, Die zullen ook denken dat zij met de innovaties die ze op dit moment aan het doorvoeren zijn... ook een, uh, ook een stap hebben gemaakt. Dus uiteindelijk zal uh, straks op de Spelen uh, bewijs geleverd worden wie de beste boot he heeft. En waarschijnlijk zal dat dan toch van het merk Empacher zijn. En ik denk dat na deze Spelen... Uh, ...de innovatie, uh, als dat een hele succesvolle blijkt te zijn... ...natuurlijk ook gewoon in andere boten doorgevoerd gaat worden. Dan zal het, uh, zal het geen geheim zijn voor, uh, voor de rest van de wereld. Morgen wordt hier in ieder geval uh, gepresenteerd. Kan dan ook de Holland achter meteen mee gaan trainen? Nou, zij ze, ze gaan op weg naar, uh, naar Belgrado en ze zullen daar een andere boot starten. Dus misschien zullen ze daar voor de vorm nog even uh, op het water stappen. Uh, maar ik denk niet dat, uh, dat ze daar heel hard in kunnen, kunnen gaan trainen. Nu. Zij zullen uh, vooral denken aan de eerste wereldbeker van het jaar. Daar uh, willen ze een goede vorm laten zien. En het is vooral mooi uh, om de boot morgen aan de Nederlandse pers uh, te tonen. En uh, ja, die zullen nog wel wat verrast zijn misschien over de, over de kleur die de boot zal hebben. Een hele karakteristieke kleur. Dus dat, uh, nou, dat zal wel mooi worden, gok ik. Maar welke kleur dan? Oranje. Oh, verrassend. Ja, nou, verrassend wel, omdat uh, de, de hoofdsponsor uh, mede voor had gezorgd... van de Nederlandse Roeibond, dat de uh, roeipakjes die altijd oranje waren... Uh, in de kleuren van de sponsor en natuurlijk ook in de kleuren van Nederland uh, uitgevoerd werden. Dat heeft uh, nogal wat stof op doen waaien toen. En, nou, dus nu de boot niet in het rood-wit-blauw, maar in het oranje. Uh, en in plaats van normaal altijd het geel. Nou, ach wie weet, misschien heeft het nog een klein relletje op. We wachten het af. De nieuwe stijvere boot van de Holland 8 Erik van Dijk. Dankjewel. Nog een klein kwartiertje te spelen bij Manchester City tegen Manchester United. Wordt het al heter daar in Manchester, Ronald? Ja, het vlam is in de pan, maar met name tussen de twee trainers. Aanleiding is een overtreding van Nigel de Jong. Laten we eerst nog even zeggen dat City meteen al voor staat tegen United uh, na 78 minuten. Valencia nu voor Scholes, maar het was een, uh, ja, een actie van de Jong. Slijding van hem en de, ik, ik geloof dat daar helemaal geen opzet bij was hoor. En ja, op Welbeck, het zag er alleen heel ongelukkig uit. Een gele kaart voor uh, de Jong. Ja, en vervolgens gaan Mancini en Ferguson toch uh, in discussie met elkaar. En het leek dus heel wel op dat Ferguson met Mancini uh, op de vuist wilde. Nou, het moest in elk geval door de vierde man allemaal gesust worden. Inmiddels zitten ze allebei weer... ...op de bank, maar de woede was groot. Overtreding over nu ook van Carrick. En ook hij krijgt een gele kaart. Overtreding gemaakt op Nasri. Het wordt dus wel wat onvriendelijker. Maar het was toch opvallend om te zien dat deze twee trainers... ...die in aanloop naar deze wedstrijd alleen maar met respect over elkaar spraken... ...het nu toch even helemaal zat waren. En als, als twee schooljongens, als twee voetballers eigenlijk... ...bijna met de voorhoofden tegen elkaar stonden. Als die vierde man er niet was geweest, was dat waarschijnlijk ook gebeurd. En na al dat gedoe was er nog een mogelijkheid voor Manchester City voor Agüero. Waarvan ik al zei dat hij door zijn schoonvader werd bekeken. Maar als u dat niet helemaal goed weet, dat is Diego Maradona. Die zit hier dus ook op de tribune. Erik Weero schoot in het zijnet. net. Geeft wel aan dat Manchester United eigenlijk nog nauwelijks in de buurt is van Joe Hart. Vrij trap na die overtreding van Garrick. Komt terecht bij Yaya Touré in het strasselgebied van Manchester United. Maar niet meer dan in zijn buurt. Dus kan de ploeg in het rood uitverdedigen. Maar doet dat eigenlijk weer slordig. Levert in bij Barry. Barry bezorgd aan de linkerkant. Daar staat Nasri. Samengekomen met Clichy. Uh, van Arsenal om prijzen te verdienen en dat je er lekker verdient bij City is dan natuurlijk meegenomen. Nog 10 minuten als deze stand blijft staan is City de nieuwe koploper op, beter, op basis van een beter doelsaldo. Mancini zei daarover, ja dan is United, ik heb dat programma net geschetst, toch nog wel favoriet omdat het een wat makkelijker programma heeft. Kijken we zo nog even naar. Als Nani probeert aan de linkerkant langs Sabaleta te komen, dat lukt niet. Argentijn steekt het been uit, ingooi, vlak bij de vlag aan de linkerkant voor United. Richting Evra, dan Nani, zit er weer een been tussen van Sabaleta, die wil nu zelf te ingooien, maar die krijgt hij niet. Dus mag Manchester United via Evra gaan ingooien ter hoogte van het strafschopgebied. gaat richting Rooney, die we eigenlijk nog nauwelijks zien in deze wedstrijd. Maak nu... Nu wel de bal vrij ten koste van Nigel de Jong. Maar tilt het been zo hoog dat uh, de scheidsrechter niets anders kan doen dan uh, fluiten. Scheidsrechter uh, Mariner die in deze wedstrijd al vijf gele kaarten heeft gegeven. Drie aan spelers van City en uh, twee aan Manchester United. Ja, en Gaat het dan toch gebeuren? Gaat Manchester United dan voor de tweede keer in dit stadion uh, verliezen? Uh, of uh, voor de tweede keer verliezen in de competitie van Manchester uh, City. Niet in dit stadion, want in dit stadion won Manchester United in de FA Cup met 3-2. In de wetenschap wel dat Manchester United toen tegen 10 man speelde. Dat Compagnie al heel snel in de wedstrijd een rode kaart kreeg. Hier is City weer met het balbezit met Agüero. Agüero en Nasri er kijken wat om zich heen. De bal gaat er terug naar de laatste linie. Daar wordt hij, wordt hij weer naar voren gespeeld en kan hij worden aangenomen door Nasri. Nasri Touré. Dan wordt er diepgang gezocht door cliché aan de linkerkant, maar dat is onzorgvuldig. Bal gaat over de achterlijn en de Gea gaat een doeltrap nemen. De absolute slotfase eindigt nog of uh, nadert nog negen minuten. Manchester City, Manchester United, 1-0.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 charge the people a dollar and a half just to see them don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone they pay fair at put up a parking lot <laughs> hey farmer farmer put away the ddt now give me spots on my apples or leave me the birds and the bees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 That you don't know what you've got till it's gone. Pape Paradise, put up a parking lot. Ooh. I guess don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. Pape Paradise, put up a parking lot. Pape Paradise, put up a parking lot. Ooh. a parking lot <laughs> Joni Mitchell uit 1970, een big yellow taxi. Zo wordt een volleybal. Voor de Nederlandse vrouw begint morgen het toernooi van de waarheid. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. Eerst even terug naar Ronald van der Geer bij City tegen United. Vrij traf van Ashley Young, nieuwe man. Gekomen voor Nani bij United. Komt in het strafschopgebied van Manchester City. Dat na 84 minuten met 1-0 voor staat Door die goal van Company. Company Op uh, slag van rust gemaakt uit een corner. Uitbraak nu van City. Van de beste man aan uh, City zijde Jaya die uh, net nog uh, de ruimte kreeg eigenlijk om te schieten. Deed dat met een mooie curve met het linkerbeen. Maar die bal ging uiteindelijk net naast de goal van Manchester United. Ten minuten of tien eerder heeft hij het ook gedaan. Ging die bal aan de andere kant erlangs. Dus ja, ja Touré is, is echt een aanjager. Is uh, ja, sterk, fysiek sterk, maar is ook sterk aan de bal. Heeft eigenlijk weinig fout gedaan in uh, deze wedstrijd. Overigens heeft uh, Mancini besloten in al zijn wijsheid om er nog maar eens een aanvaller af te halen. Silva is vervangen door Richards. En zo zijn er heel weinig aanvallers meer over voor Manchester City in de slotfase van uh, deze wedstrijd. En is uh, Touré een van de meest vooruitgeschoven mensen. En wie er ook nog voor in staat is Aguero. Aguero nu in het uh, strafschopgebied uh, vindt uh, Nasri. Nasri draait drie. Vier keer om zijn as. Speler die dus van Arsenal kwam. achtervolgd door Ferdinand. Inmiddels al aan de zijkant. Nu richting de cornervlag aan de linkerkant wat betreft Manchester City. En uiteindelijk krijgt Nasri zin. Want tikt Ferdinand die bal over de zijlijn. En mag Manchester City dus gaan ingooien bij de cornervlag van United. Aan de linkerkant. En daar kan de ploeg in het lichtblauw dus weer alle tijd voor nemen. Een wedstrijd voor, uh, ja, waar, waar de spanning zo op zit, uh, ook bij het publiek. Want uh, niet alleen natuurlijk vanwege het resultaat, maar men moet morgen ook gewoon weer naar het werk. En wie gaat er met opgeheven hoofd komen? En wie wordt er morgen belachelijk gemaakt? Is het de City supporter of de United supporter? Voorlopig zullen die van City uitkijken naar die werkdag van morgen. Want Manchester United kan geen vuist maken. en is eigenlijk nauwelijks nog gevaarlijk geweest. In deze hele wedstrijd heeft Joe Hart misschien een corner weg moeten stompen. Maar echt uitgespeelde kansen zijn er door Manchester United nog niet uh, gecreëerd. Misschien kan het nog in de slotfase als Young er dus bij is voor Nani. In elk geval een uh, verse kracht. Maar ja, je moet wel de bal hebben en de bal is voorlopig voor City. Want hij is via Garrick weer over de zijlijn gegaan. En dat kan door cliché worden ingegooid. Dat gebeurt ter hoogte van het strafstopgebied van Manchester United. Aan de linkerkant vanuit uh, City geredeneerd. De beweging is er bij Nasri. Toure staat te wachten. Nasri krijgt de bal op de borst. Omringd door twee spelers van Manchester United. En één daarvan is Jones. De rechtsachter. En die maakt een overtreding. Komt er dus een vrije trap aan. Ter hoogte dus van dat strafstopgebied. Nog altijd aan die linkerkant. Maar dat betekent wel dat City weer even ruimte tijd kan nemen. Met het nemen van deze spelhervatting. En dat is natuurlijk allemaal uh, gewonnen tijd. Elke seconde telt. Zal ook Mancini denken. De coach die dus twee aanvallers eruit haalde. En uh, een uh, defensieve middenvelder en een echte verdediger erbij gooide. De boel, boel dus als het ware dichtmetselt En ervan uitgaat dat hij 1-0 genoeg is. En dat hij over de streep getrokken kan worden. Of komt er nog meer Nasri vrije trap. De GA staat vast. Maar kan uiteindelijk wel wegboksen. In uh, de voeten van Welbeck. Welbeck. Moet dan snel gaan combineren met uh, die nieuwe man Young. Maar daar zit Barry tussen. Een van die stofzuigers op het middenveld. Weer naar die linkerkant. Daar is uh, Nasri, daar is Aguero. Aguero, Touré in de as van het veld. Dan verliest Touré de bal aan Welbeck. En maakt Touré de overtreding. Heeft Manchester United nu de bal. 3,5 minuut nog en de extra tijd. En anders, als het zo blijft, krijgen we een nieuwe koploper in Engeland: Manchester City. Ooit hadden we twee ijzersterke Nederlandse schoonspringers: Edwin en Daphne Jonjans, Maar het is een andere tijd. En komende week gaan twee jonge Nederlandse schoonspringers voor hun olympische kans. Jorik de Bruin en Inge Jansen hebben voldaan aan de eisen van de Internationale Zwembond. Nu moeten ze van NOC en NSF nog één keer een top-10 klassering halen. Ze hebben nog twee kansen op een Grand Prix-wedstrijd. Eind mei in Rusland en deze week in Canada. Edwin Cornelissen volgde Jorik de Bruin en Inge Jansen tijdens een training vlak voor vertrek naar Canada. We zijn nu in Eindhoven in het uh, Pieter van Hogen van in het springgedeelte. Uh, ik doe schoon springen. Wij trainen uh, eigenlijk voor de komende wedstrijden. Line and a bit You don't have to use your hat for starting the rotation, okay? Half twist. Ja, je begint eigenlijk met een beetje basis om een beetje ja, in, de, in, in de training te komen. Dus dan anderhalfjes en zo, en dan een paar hoekduikjes. Uh, en uiteindelijk werk je naar je wedstrijdprogramma toe vooral van de 3 meter, want dat is eigenlijk dat is het enige op de Olympische Spelen, geen 1 meter. En daar proberen we eigenlijk de sprong zo veel mogelijk te perfectioneren. Slow arm, ten times slower. Nege, keep yourself on the board and ear to ear and then the tip. Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is echt alleen maar herhalen. In the last moment you change your arms here. En uh, ja, wat je heel goed moet doen is, je moet beseffen wat je Eigenlijk tijdens een sprong doet. Ja, bij voorwaarts, dus bij een aanloop, dan moet je goed letten op je arm, dat je armen recht hebt en niet te ver naar achter gooit dat je niet naar voren valt. way of it. Kijk, watch your arms. Je hoort dan vanaf de kant van de coach kleine aanwijzingen, die probeer je daarin te verwerken. En bij achterwaarts is dat je langzaam je armen omhoog moet doen en langzaam je knieën, want anders val je ook van de planken. En zo probeer je puntje bij puntje alles op te bouwen tot in principe de perfecte sprong. ultieme gevoel. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik uh, tijdens wedstrijden gewoon uh, rilling over mijn hele lichaam kreeg na een sprong. Dat je eigenlijk gewoon voelt dat het goed zit op het moment dat je door het water heen glijdt. Dat is de ultieme kick, ja, absoluut. Ja, het, de kick is toch echt dat je dan op een wedstrijd bent en je maakt een, gewoon een goede sprong en je komt boven water en het hele publiek is helemaal aan het klappen. En dan hoor je de cijfers en dat moment denk je toch: van ja, hier doe ik het voor, hier train ik zo hard voor om dit toch mee te maken. Ik heb een paar keer wel gehad uh, een heel apart gevoel. Maar dat je eigenlijk tijdens de sprong in een soort van slow motion raakt. Dat je alles heel bewust meemaakt. Maar ja dat, heb, ja, dat maak je zo weinig mee. Dus eigenlijk pas na de sprong besef je hoe het eigenlijk gelopen is. En dan hoor je uiteindelijk nog de scores van de juryleden. Wij vertrekken maandag naar Canada toe. Het is een Grand Prix wedstrijd waar eigenlijk uh, ja, de top van de wereld naartoe gaat. Daar zijn dus allemaal verschillende landen en daar de Nederland heeft gezegd dat wij daar bij de top 10 moeten komen. Uh, wij moeten zorgen dat we goed in de renken komen te staan. Uh, dat is vastgesteld door NOC en NSF. Ze willen dat wij nog een keer laten zien wat we kunnen. En daarom hebben ze die eis gezegd van jullie moeten naar Canada toe om daar nog een keer te laten zien wat je kan. Ik ben in het Olympisch Bad geweest. Uh, ik heb in principe voor IOC heb ik mij geplaatst. Uh, en nu is de laatste drempel aan NOC-NSF. En, en ik heb het idee dat ik het wel ga halen. Dus Just fix. Straight fingers, straight elbows, easy shoulder, but give it up. Ik denk dat elke sporter die de Olympische Spelen bereikt, juist op dat podium de allerbeste wedstrijd van zijn leven wil maken. Dat natuurlijk. Ik bedoel, iedereen wil zich daar goed laten zien. Dus ja, natuurlijk wil ik dat ook doen. Ik denk dat het voor iedereen wel de droom is om daar gewoon. Uh, je best te doen. En voor mij zou natuurlijk de droom zijn dat ik daar alle zes mijn sprongen zo goed mogelijk uh, kan doen. Dus natuurlijk denk ja, denk je in ieder geval van: oh ja, dit is mijn grote kans. Maar ja, ik ben ook pas 17 en ik spring pas 5 jaar. Ik bedoel, het zou heel mooi zijn als ik het nu al haal. Maar 2016 ben ik ook hartstikke blij mee. Voor een goede arm, voor een goede, one lap, take off, you don't need to change it. Jurk de Bruin en Inge Jansen op weg naar de Spelen in Londen. Manchester City leidt met 1-0 tegen Manchester United in de slotfase... en zet dus een goede stap richting het kampioenschap in Engeland. Ronald. Het is zo ontzettend spannend. Nog vier minuten met een 1-0 voorsprong voor City. Het had 2-0 kunnen zijn. Nasri had hem op de schoen. Na weer een goede actie van Jaya Touré. Weggestuurd aan de linkerkant. Bal was wat te hard. Maar op de lijn hield hij hem binnen. De man uit die voorkeurs. Vervolgens gaf hij een voorzet op Nasri. Tussen drie man van United in het strafschopgebied. De eerste twee. Ja, moest hij wel uitkappen. Hij kreeg die bal nooit echt lekker voor de voet. Ja, dan was een puntertje misschien beter geweest. Maar probeerde hij toch Jones nog uit te spelen. Ja, en Jones was uiteindelijk degene die de bal zodanig toucheerde dat de kans weg was. Het leidde tot woede bij Mancini aan de kant. Maar ik denk dat de man uit Italië zich niet meer zo heel veel zorgen hoeft te maken. Hoewel de extra tijd is vijf minuten. Daar is inmiddels twee minuten van om. En het is nog altijd 1-0 voor Manchester City. Door die goal dus van Company. Opvallend. City scoorde in de laatste vijf wedstrijden hier tegen United. Maar één doelpunt in vijf wedstrijden. Vandaag ook één. Maar dat kan wel eens een hele beslissende gaan zijn. Of kan er nog wat van Manchester United? Gaat de eerste de beste echte uitgespeelde kans ook een goal Opleveren. Nee, want er wordt geknoeid Wellback, door Wellbeck, uh, door Young en uiteindelijk komt Valencia. En dan hebben de drie invallers aan de United-zijde gehad. Ook niet aan de bal, omdat die uh, door Clichy naar voren wordt getrapt. En moet Manchester United dus weer helemaal opnieuw beginnen. Volgende week dan is het Newcastle, Manchester City en Manchester United, Swansea. De week daarna de laatste Sunderland, Manchester United en Manchester City, Queens Park Rangers. Een op papier makkelijker programma dus voor Manchester United. Dat nu wel tegen een achterstand aankijkt. Niet in punten, maar wel in doelsaldo, want het was voor de wedstrijd plus 60 voor Manchester City en plus 54 voor United. Het wordt nu plus 61 en plus 53. Twee wedstrijden winnen en er is niks aan de hand voor Manchester City en het kampioenschap kan worden gevierd en dat nota bene ten koste van de stadgenoot. Maar het is nog niet zover. Nog twee minuten als Rooney, die over het algemeen eenzaam en alleen daarvoor in heeft gestaan, de bal kopt, terugkopt richting Welbeck, halverwege de helft van Manchester City, Dan dan ingeleverd bij Richards. Die begint aan een enorme spurt. Maar wordt uiteindelijk de voet dwars gezet door Evra. En zo verovert Manchester United de bal weer. Omdat hij uiteindelijk via een City-speler over de zijlijn gaat. Ferdinand wil de bal graag hebben uit het publiek. Duurt erg lang voordat hij hem krijgt. Dan zit er ook nog eens een keer een Stewart-half aan. Ja, dat publiek wordt natuurlijk ook helemaal gek. Wil gewoon dat er afgefloten wordt. En vraagt zich af waar naar die vijf extra minuten vandaan heeft gehaald. Nou ja, het zal allemaal wel kloppen. Als Evra nu gaat ingooien. Dat heeft lang geduurd. Bijna een half. Halve minuut. Vanaf de linkerkant. Bal gaat terug naar Ferdinand. Je zou hem in één keer richting het Zassumgebied kunnen spelen. Het gaat via Carrick in de middencirkel. Het inspelen van Giggs. Halverwege de helft van City in de as van het veld. Aan de linkerkant komt Evra mee. Kan hij een bruikbare voorzet afleveren? Nee, kan hij niet. Speelt de bal aan tegen Sabaleta. Die Argentijnse rechtsachter van City. Bal over de achterlijn. En dus nog een corner voor Manchester United. In wat nu echt de allerlaatste minuut is van deze wedstrijd. Want 94 minuten en 13 seconden. ...op de klok als de corner genomen wordt door Young. Vanaf de linkerkant, bal komt laag bij de eerste paal. Kan niet door Garrick worden geraakt, wordt weggetrapt door Richards. Gaat over de zijlijn en dan mag er nog ingegooid worden door Young. vlak bij die cornervlag aan de linkerkant. Compagnie, de aanvoerder en misschien wel de matchwinner staat te wijzen. Hij die dus in die FA Cup wedstrijd na 12 minuten rood kreeg. Daar een hoofdrol had in negatieve zin. Nu misschien wel in positieve zin als matchwinner. Rooney wordt er gevonden op de rand van het schafstopgebied. Kan niet schieten. Valencia brengt de bal naar Jones. Aan de rechterkant. Jones zet voor. Vanaf de punt van het strafschopgebied. Hart in de verdrukking. En gefloten voor een overtreding op de keeper. Die denkt, nou ja, voor de zekerheid blijf ik nog maar even geblesseerd liggen. Dan pak ik die laatste seconde ook nog. En slepen we op die manier die uh, overwinning over de streep. Manchester City, Manchester United 1-0. En Hart zal ongetwijfeld nog vragen om een behandeling. Jones met de voorzet. Dan komt Hart. Dan komt er ook een speler van uh, Manchester United. Dat is Smalling. Komt terecht eigenlijk tegen het onderlichaam van Hart. Ik denk dat die botsing helemaal niet zo hard is. Maar Hart denkt, uh, ik pak even mijn tijd en uh, blijf even liggen. Iedereen is kapot, want deze wedstrijd is dan weliswaar niet heel goed geweest... maar wel heel spannend en heeft zich over het algemeen in een uh, hoog tempo afgespeeld. Dus je kunt je voorstellen dat er spelers zijn die na een heel zwaar seizoen... toch echt snakken naar het einde van uh, deze wedstrijd. Vanavond dus bekeken door 650 miljoen mensen in 212 landen. En die kijken nu in het gezicht van Alex Ferguson... Die gaat verliezen van die noisy neighbors, zoals hij hem wel eens noemde, de club uit Manchester, die andere club. Maar er komt steeds meer geluid uit dit stadion, het City of Manchester Stadium. Want wie weet gaat hier binnenkort wel een kampioenschap gevierd worden. De eerste stap is gezet, want het eindsignaal is er. Mancini is de winnende coach. 1-0 de overwinning van Manchester City op Manchester United. Compagnie van Saint-Compagnie, de Belgische International, is de matchwinner. Hij deed het in de 47ste minuut. Uit een corner van Silva. Snoei en snoeihard kopte hij binnen. De koploper met nog twee wedstrijden te gaan in Engeland is Manchester City. En gaat het dan gebeuren? Kampioen, voor het eerst sinds 1968. Ja, dan moet er toch weer een nieuwe aflevering worden gemaakt van Blue Moon Rising. Want als je echt wilt zien hoe City zo groot is geworden, zal je die documentaire een keertje op een vrije avond moeten kijken. De tranen zijn er voor de rode uit ...uit Manchester, die van United dus. En de vreugde is er voor Manchester City. Het wint deze derby, de greatest derby in Manchester met 1-0. Mooi film, Blue Moon Rising... En inderdaad nog twee wedstrijden te gaan daar in Nederland. Goede overwinning van Manchester City. Voor de Nederlandse volleybalvrouw begint morgen het toernooi van de waarheid. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. Met een grotendeels nieuwe ploeg omdat veel goed zijn afgehaakt. En met een nieuwe bondscoach, Guido Vermeulen. Maar de tip wilde van hem weten of Nederland kans maakt op een Olympisch ticket. Uh, die kans is er altijd. Uh, er zijn natuurlijk één vandaag. Dus als je het uh, mathematisch bekijkt is dat 12,5% die kans. Uh, en die kans begint bij ons uh, tegen Polen. En daarna kunnen we meer zeggen. Ja, want weet je hoe je team er op dit moment voor staat? Ja, het is een race tegen de klok geweest. We zijn vanaf 17 april pas compleet met team en staf. Dus we hebben eigenlijk elke dag uitgeschreven wat we wilden doen. Wat er nodig was om te doen. We hebben nu nog 24 uur. Ook daarin staan nog een paar items die we willen doornemen voordat we gaan spelen. Ja, en dan hebben we de balans opgemaakt morgen om half vijf. Maar hoe hoog is het niveau dan op dit moment? Want ja, je zegt al, de wedstrijd tegen Polen is de eerste wedstrijd. Maar dan volgt ook nog de Europees kampioen, de wereldkampioen. Het is een loodzwaar toernooi. Het is een loodzwaar toernooi. Dus het enige wat je kan doen is je focussen om zelf zo goed mogelijk te spelen. En dan kijken hoe de andere teams hier komen. Het is altijd spannend, dit soort dagen van wie gaat er mee? Wie, wie is beschikbaar voor het Olympisch toernooi? Dat hangt natuurlijk ook van tegenstanders af, hoe, hoe je gaat presteren. Maar jullie zijn verre van favoriet? Dat zijn we niet. Uh, maar we zijn hier niet voor uh, niks gekomen. Probeer eens enig, op enige manier in te schatten wat jullie kansen zijn. Nou, nogmaals, ik denk dat als je net naar de acht landen kijkt, zijn wij op dit moment uh, land 5-6. Ja, dus... dus er zal echt een wonder moeten gebeuren. Willen jullie hier de toernooi winnen en je plaatsen voor de spelen? Uh, sport bestaat vaak uit verrassingen. Dus jullie gaan verrassen? Uh, wij gaan wel onszelf verrassen. Gaan we zaterdag terug of volgende week maandag? Wij gaan maandag. Ons ticket is op maandag geboekt. Gido Vermeulen, de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouw. Morgenmiddag om half vier begint voor Nederland het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara met een wedstrijd tegen Polen. Acht landen doen er dus mee en eentje gaat er slechts naar te Spelen in Londen. En meer ongetwijfeld over het volleybal in onze volgende uitzending van Langs de Lijn. En die is er morgenavond om 10 uur hier op Radio 1. Straks met het Oog op Morgen met Eva Jinek. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.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 IT-staving.nl E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, Bleef nu de ontknoop... Yeah!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 Kijk deze zondag live op je TV naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze Eredivisietopper op zingo.nl/slash tv op bestelling. Dit is Radio 1.